Samen met twee medeverdachten zat hij drie maanden vast voor hij in afwachting van de rechtszaak werd vrijgelaten. Daarna ging hij volgens het OM opnieuw in de fout. Binnen de Europese Unie hebben de Duitsers en de Denen de meeste vrije dagen. Inclusief officiële feestdagen waren zij vorig jaar 40 dagen vrij. Blijkt uit cijfers van de EU-organisatie Eurofound. Nederland zit met 30 dagen iets onder het gemiddelde. Dat komt vooral doordat andere landen meer door de weekse feestdagen hadden.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 Door de storing bij KPN werkte vannacht en vanochtend in Rotterdam en omgeving de communicatiesystemen van de hulpdiensten niet. Het nummer 112 was minder goed bereikbaar en ook het reguliere telefoonverkeer had last van de storing. Uit voorzorg reed de metro niet omdat de verkeersleiding en de metrobestuurders niet met elkaar konden praten. Het weer, stapelwolken en zonnige perioden, in het binnenland kans op buien met onweer. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het droog en de temperatuur daalt dan naar een graad of 16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 Calypso, sing Omega Rum en Coca-Cola. Rum en Coca-Cola. Piep. Piep, piep, piep, piep, piep. piep. Mag niet. Nee, ik kan geen piepje doen, zo. Oh, Oké. Okay. Nou, verrassend ja, ik... mooi. Goed, uh, Gold Rings, dus de andere kant van dat unieke plaatje. wat ze toen de tijd uitbrachten in de reclamecampagne. Een reclamecampagne voor dat uh, cola-merk, dus als het ware. Maar goed, dat was in 1965, dus uh, ze kunnen ons dat niet meer oppakken, vind ik. Huh, Toch? Nee, we betalen no, toch wel, we, we betalen toch ja, wel met de Volgende is een uh, oude discoknaller dames en heren, die redelijk vaak gedraaid werd uh, toen ik uh, en redelijk vaak gedraaid is zo te horen. Ja, dat weet ik. <laughs> uh, die ik uh, regelmatig hoorde toen ik in, uh, nog wel eens in een Haarlemse discotheek kwam. Ik weet niet zo van discotheken maar ja, goed, in je jonge jaren doe je dat nog wel eens. Uh, Mighty High heet het nummer en uh, dat is het uh, swingt. En dan zie ik er nog niet meer op staan wie het uitvoeren. Nou, maakt het allemaal ja, uit. Toch? Mighty high. Sorry, Crawford en Downing. Hé, hey, wie? Die Crawford? Oh, Die Crawford en Downing. Oh ja, dat staat niet op het hoesje. Mighty clouds of joy. Ja, yeah. maar het nummer heet Mighty High. <coughs> ...was dat een van de grote disco-knallers uit de 70 jaren. En uh, ik kan me wel herinneren dat dus toen de tijd in Haarlem in de Tiffany kwam... ...kwam ik rustig zeggen, want die bestaat toch nu... uh, niet meer... werd het nummer regelmatig eruit en uh, bracht dit vele mensen tot dansen. Ja! Uh, Dr. Hoek en the Medicine Show, dames en heren, een band die uh, beroemd werd met de hit... Sylvia's Mother van hun allereerste LP, die hebben we toen ooit nog wel eens gedraaid denk ik zelf. Dat klopt. Ja, dat weet ik wel zeker trouwens. Uh... Uh, nu een ander singlehitje van ze, en uh, dat gaat over uh, een Amerikaans popblad. The Rolling Stone of the Rolling Stone, een van de toonaangevende muziekbladen in uh, de wereld. En uh, nou ja, zij hebben dus als grootste ideaal natuurlijk om ook op, op het, de omslag van dit, uh, van, dit, uh, van dit blad te staan. On the cover of the Rolling Stone, hier is Dr. Hooker en The Madison Show. <laughs> I don't believe it. Da. da uh, uh. Hey, Ray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 Stop wanna see my picture on the cover Stop wanna buy five copies from my mother Stop wanna see my smiling face On the cover of the rolling storm <laughs> I got a freaky old lady named my coke King Katie Who embroideries on my jeans I got my poor old gray haired daddy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 gestoord zijn die gasten. En dan de cover of the Rolling Stone. En dat was, uh, was Dr. Hoek en de Madison Show. Volgende nummer gaan we in twee stukjes draaien. Dat, want Kijk, dat had je met singeltjes. Als een nummer dus te lang was en je wilde het wel uh, volledig uitbrengen, ja, dan moest je het in tweeën hakken, want er kon op een singeltje nou helemaal niet meer dan gemiddeld uh, drie, à ah, vier minuten. Ik snap dat trouwens niet, want uh, nou, deze eerste kans is 3 minuten 54. Ja. Weet je dat alvast? Ja, dat weet ik. Maar ik snap het niet, want dit nummer is van latere datum dan bijvoorbeeld Hey Jude van de Beatles. En daar wisten ze zeven minuten op één kantje te persen. Want dat was niet in uh, part 1 en part 2. Maar goed, dit nummer dus wel. Zou en... wel met uh, geld te maken hebben? Misschien wel. We gaan het uh, in ieder geval in tweeën draaien, want het is te mooi om het niet te doen. Dus we gooien er iets anders tussendoor. Nee, we draaien hem gewoon snel om. Dat kan Marisa, dat kan niet wel. Dus, uh, dat kan niet heel goed. Dan draait hij hem heel snel om. Uh, de broers Mark en Clark, dames en heren. Ze hebben één grote hit gehad. Maar dat is nog steeds een klassieker in allerlei hitparades. En vooral ook vanwege het uh, fenomenale pianospel wat, er, uh, wat erop gebeurt. Ze doen het met z'n twee. Ik heb wel eens een pianist gehoord die probeert het in zijn eentje te doen. Nou, dat gaat echt niet. kun je wel vergeten. Want het is, uh, het, ze hebben samen, speelden ze allebei, speelden ze piano, die gasten. En het nummer gaat ook over een oude piano: Worn Down Piano. Een klassieker van de Mark en Clark Band. Each Tuesday morning, then I'll stand in line, the auction ward off. And promptly in nine, The gavel came down on the is block And the bidding began On the grandfather's plan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 ...dat je hem gewoon helemaal moet horen. Maar ja, uh, het is een singeltje. En uh, uh, ja, kun je natuurlijk wel in de computer opzoeken... ...en hem dan toch helemaal... Nou, ...en net uh, zo doen, of het uh, singeltje is. Maar dat doen we lekker niet. Nee. Dus uh, we moesten hem even in twee knippen, dames en heren. Want dat uh, is op het singeltje ook. Part 1 en part 2 van de worn down Piano... ...van uh, de Mark and Clark Band. Ook zo weer zo'n band die... ...een grote hit gehad hebben. ...en daarna hebben we er nooit meer wat van gehoord. Um, dat geldt eigenlijk ook een beetje voor de volgende band. Hoewel, die hebben iets meer hits gehad. Um, dit was hun allereerste. Uit uh, zo eind jaren 60. 69 was het. Zo. Um, so. um, en uh, daarna hadden zij nog... Uh, Going Up The Country. Dat was hun uh, tweede plaat. En die werd ook uh, gespeeld in Woodstock. In de film en op het festival natuurlijk. En dit zullen ze daar ook wel gespeeld hebben. Kent Heat heet de band. En het nummer heet On The Road Again. En hij kraakt. En dan weet je in ieder geval dat we van viniel Dat we van viniel draaien Want uh, <laughs> Je moet dit ook Dan kan je dat ook nog eens achter de cd zo laten horen Net of je van viniel draait nou, Dit oud lapje is, ja, ja, is er precies goed voor Ja is er precies goed voor Wacht even Nee, je moest even van genieten. Het uh, volgende nummer, uh, dames en heren, dat kent u natuurlijk allemaal. Maar, maar weinigen zullen de originele versie kennen. En dat vind ik toch wel leuk om die eens een keer aan u te laten horen. Het is in Nederland natuurlijk een grote hit geweest van uh, Rita Hovink. En later heeft die, die uh, Joling, die heeft het nog eens een keer zich erbij ingeplugd, zal ik maar zeggen. Uh, zogenaamd uh, duet met, uh, met uh, Rita Hovink. maar dat kon helemaal niet. Mensen was zo lang dood. En, uh, maar dat heeft Joling wel meer. Die, heeft ook, uh, die, die doet graag duetten met dooien. Dan krijgt hij geen tegenspraak waarschijnlijk. Hij uh, heeft het met Hazes ook gedaan en uh, nog meer. Uh, maar dit is de originele versie. Uh, uit Italië vandaan. Ik, ik heb dit plaatje ooit eens gekregen van een oom van mij. Die was toen in Italië op vakantie. Toen kwam hij met dit plaatje. En dan gaf hij dat aan mij. Hij zei: Dit is zo'n mooi liedje. Ik zei: Nou, dat zal dan wel. Uh, en dat was ook zo. Dus het uh, origineel. Het heet hier in Nederland Laat Me Alleen. Dat kent u natuurlijk allemaal. Maar, maar we doen nu de Italiaanse versie. De originele versie van Patti Bravo. En het nummer heet Pazza Idea. Ja meneer Jansen, het kan raar lopen. <lacht> Gek. <lacht> Doei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 Sul mio viso mi me kijkt, ik ben niet meer degene die ik was. Ik ben niet meer degene die ik was. Dea heet het nummer. Het is Petty Bravo. En dat is een uh, oorspronkelijk Italiaans nummer. En later is dat natuurlijk in Nederland bekend geworden als uh, Laat me alleen uh, van Rita Hovink. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, ja het spijt me zeer voor Rita. Maar ik vind deze visie toch veel mooier, hoor. Eerlijk waar. Spijt me zeer. Maar goed, um, dat was hem dus. Uh, Petty Bravo. We gaan naar... Uh, het volgende, dames en heren. We zijn niet aan de late kant mee, maar dat komt omdat het hem iets langer duurde dan ik dacht. The, ah. The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. Dat ja, geeft vooral niet dat we uh, confrontatie gaan we ook uh, live doen. Hè? Niet uh, in de uitzending, maar live doen op 28 augustus, dames en heren, bij onze buren. Hier aan het plein, het wapen, dan gaan we dat uh, live doen. En uh, we zoeken nog mensen die zitting willen nemen in het uh, quizteam. Het uh, Rolling Stones team, ongeveer vijf man willen we hebben. Uh, en het Beatles team, want die kunnen dan uh, de Stones Beatles, de confrontatie quiz gaan doen. En het leuke is dat de Beatles fans worden dan ook vragen over de Stones gesteld. En andersom natuurlijk, dat is lang Yeah. <laughs> Kijk, goed, um, dat was hem. Uh, we gaan dus doen uh, de confrontatie. En we zijn bezig met twee LP's met een witte hoes. Zowel die van de Stones als van de Beatles. De Beatles uh, het, de, de witte dubbelaar, oftewel de White Album, zoals het in de volksmond is gaan heten. Officieel heet het album gewoon de Beatles. Maar in de volksmond is het de White Album gaan heten. Dubbel LP in 1968. Vorige week hadden we Back in the USSR. En we gaan verder met een John Lennon, door John Lennon geschreven nummer Dear P. Prudence, you're sending Beatles. Dear Prudence, won't you come out to play? Dear prudence greet the brave the sun Van uh, de White Album Oftewel, The Beatles, zo heette die plaat officieel 1968, het was een dubbel LP Ze hadden al zoveel opgenomen Dat ze dachten, nou laten we maar twee platen in één keer uitbrengen Dat is misschien ook wel goed Want het is een prachtige plaat natuurlijk Er staan een paar dingen op waar je denkt, nou ja, had dat nou gemoeten Maar dat, uh, ja, oké okay, Dat heb je nou wel vaker Met dubbel LP's In ieder geval, uh, dit was een van de mooie nummers Van deze plaat uh, Dear Prudence, door John Lennon Geschreven We zijn bezig met een confrontatie En dat betekent dat we de Stones er tegenover gaan zetten natuurlijk. En u weet dat 28 augustus, dames en heren, dan gaat het allemaal plaatsvinden. De confrontatie in het wapen tussen de Beatles en de Stones fans en we gaan er een leuke toestand van maken. Overigens, nu toch aan het reclame maken ben, kan ik me ik bedoel, kan ik u ook nog even vertellen dat dat, dat u natuurlijk... Is wel, <tomst> nou, sorry, je wou wat vertellen. <laughs> <tomst> dat u natuurlijk 5 augustus de vrijdag bij Sanford Jazz in kv 4 moet zijn. Hè? Dat is ja, wie speelt er dan? Ik. Oh, ja. En wanneer is het stand voor Jazz? Uh, dat is 5 augustus. 65 augustus. Augustus. augustus. 5 augustus. Dus jazz 5 augustus behind the bar, Jazz behind the beach en Jazz on the beach. Ja, yeah, Jazz behind the bar. Dus dames en heren, niet vergeten. 5 augustus. Dus. The Rolling Stones. The, the, the Beatles. The Rolling Stones. The The, the Beatles. The Dat is confrontatie. Juist. En van de Stoens gaan we draaien het nummer uh, Dear Doctor van de LP Baggers Bank K. Ook al met een witte Oh help me, please doctor, I'm damaged. There's a pain, where there was, was a heart. It's sleeping, it's a beating, can't you please. De deerdokter de heette het noemen, kwam van de LP Baggers Banke van de Rolling Stones. Overigens ja. over, over, over de laatste LP, uh, dames en heren, waar de Stones in originele samenstelling uh, speelden. Uh, want vlak daarna uh, ging Brian Jones uh, eruit. Of werd eruit gezet. Dat, uh, dat weet ik allemaal niet precies. En uh, Brian Jones hoort, uh, als ik het goed heb... ook tot die beroemde club van 27. Mensen die nooit ouder zijn geworden. Rockartiesten die nooit ouder zijn geworden dan 27 jaar. Dat was natuurlijk weer helemaal actueel... door de dood van Amy Winehouse. Uh, en uh, ja, ze wordt uh, in die club uh, vergezeld door hele beroemde namen. Jimi Hendrix, James Joplin, Jim Morrison... Uh, Kurt Cobain onder andere ook. En ik dacht ook... Brian ...Mine Jones van de Stones. Maar die werd dus dood in zijn zwembad gewonden. Ook ongeveer... ...ja, was in 1969, zo ongeveer. Ja. Bynes de Stones dus... ...Beggers Banké. En we gaan eventjes, dames en heren... ...een opname, een opname draaien van een... iets wat verlaat interview... ...uit de Tour de France. Die Merckx heeft tot nu toe... ...alle klassieke wielerwedstrijden van het voorjaar gewonnen. Maar Polke van den Boeken dan, zult u zeggen. De keizer van vuilpannen. Die grote belofte. Doet die dan niet meer mee...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 Die zegt mij dan, uh, Polke, wij moeten ons plan trekken. Wij doen voort met een drog, maar dat water aan de controle, dat moet jij niet gaan maken. Hè? Polke zegt hem, jij hebt toch uw supporters? Wel ja, zeg ik. Cessa, zegt hem. En wie is uw grootste supporter? Allei, zeg ik. Dat is mijn schoonbroer, Stanneke de Keukenladen. Tien, zegt hem. Wij gaan die bij elke koers in een staminee bij de eindstreep zetten. En hem krijgt vrij drinken Hij mag zoveel punten vatten als hem goesting heeft. Vlak van vooral leer jij dan bij de arrivee komt, moet hem dan rap water maken in een flesje, en in de melee drukt hem dan dat flesje water in uw handen, en dat geeft gij aan die Franse professeur van de drogcontrole. En van die dag zat de Stanneke, mijn schoonbroer, trouw in een staminé bij de arrivee, vol van bier, van mijn eigen bieren, het is te zeggen, het merk waar ik voor koers, Koekelberg Trappist. <lacht> Allee...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 Ik zat tien dag zo bestens vol van de drog... ...dat ik van boven niet meer wist of ik van onderen nog op de bedalen stond... ...en ik vloog over de Makadam als de Else duivel. Tweemaal ben ik platgevallen... ...de eerste keer in de klim op de kasseien van de blijde inkomstlaan... ...en dan nog een keer in de naafzink en ik had totaal geen last. En onderwijl zit mijn schoonbroer in de staminae... ...en die hoort dan maar steeds op de antenne hoe dat ik van voren lig... ...en dat ik die twee miljoen franken ga pakken... ...en dan begint van puur elan zoveel pinden te vatten... ...dat een vijf minuten voor mijn aankomst gans onbekwaam wordt. En zijn vrouw, het is te zeggen mijn zuster...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 En daar zie ik die een Franse professeur en hem zegt... Allei polken, ge zijt gedisqualificeerd, maar proficiat. En ik zeg, maar allei professeur. Pourquoi dan wel? En hem zegt, ah wel, ik heb een fameus bericht voor u. Ge gaat een kind bekomen. Ik blijf hem leuk vinden. Hij is ook, ik weet niet hoe oud, Maar ik blijf hem leuk vinden. Gerard Cox als Stanneke, nee, als... Uh... De keizer van, van vuilpannen. Um, prachtig act uit het toen tijd legendarische radioprogramma Cursief van de KRO. Jammer dat zoiets nog niet meer bestaat, want dat was echt uniek. Hartstikke leuk. Goed, het kwam van de LP, LP dubbel van het lachen en um, dat was wel weer even lekker. Een andere uh, single die u nu gedraaid draaien is van een band waar ook niemand meer wat van weet. Uh, de zanger heette Harry Of Harry Wijnberg, als ik het goed heb. Ze kwamen uit Groningen. En euh, ze heten de Rhodies. Ja, maar dan gespeld als R-O-D-Y-S. Dat je dus niet denkt dat het Roadies met R-O-A-D-I-S. Nee, dus dat op een speciale manier. Zoals ik dus zei. r o d, -D En dan uh, nog een streepje en dan I-S. dus. En uh, het is een eerste hit. Nummer dat heet Take Her Home. <tied> Stel, ja. Je was rap vandaag. Ja, dat was rap. Je was heel snel naar huis brengen. Dat was geen romantische wandeling of zo hoor. Nee, nee we moesten heel snel naar huis. Hup, vlug weg, take her home, wegwezen. Ja, misschien wel misschien ook wel van... Uh, joh, breng de mensen alsjeblieft naar huis en zijn we er vanaf. Dat, ja. dat kan natuurlijk ook. Uh, nee? Goed. Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. De roadies dus uit Groningen met Harry Wijnberg als uh, zanger. En dat liedje dat heet dus Take Her Home. Uh, nog een hele mooie heb ik voor u, dames en heren. Brainbox, kent u die band nog? Ja, met Cas Lux natuurlijk. Jan Akkerman zat er ook in een tijdje, maar die is toen op een gegeven moment vertrokken naar Focus. Focus toen zat er, uh, hadden ze Rudy Calhoun, John Schuursma, Pierre van der Linden, dat waren allemaal mensen die in uh, die prachtige band uh, zaten die... Uh, ...fantastische muziek maken. En ze draaien weer. Dat weet ik trouwens, ze zijn weer bij elkaar. Niet in de originele samenstelling... ...maar ze zijn... Kars Lux doet het in ieder geval weer. En uh, Schuursma volgens mij ook. En Rudy de Dekelhue ook. En Pierre van der Linden doet ook af en toe weer mee. Dus, uh, maar we gaan een oude hit van ze draaien... ...en dat vind ik werkelijk een, een van de allermooiste nummers. Prachtig liedje is het. The Smile. Hier is Brainbox. You don't care about them, though you couldn't have made it your sin. Friends Have a right To is de ondertitel. We gaan uh, langzaam maar zeker uh, naar het einde, dames en heren. We zijn bijna klaar. Uh, we gaan uit met een leuke instrumentatie. Ik hoop we we het ding niet meer helemaal draaien, maar dat maken we dan misschien volgende week wel goed. Zijn een gitarist, die heet Mason Williams. En dat is een uh, prachtig instrumentaal nummer. We gaan eruit. We danken u weer voor het luisteren. Ik dank Maurice natuurlijk weer voor zijn prachtige bijdrage in de techniek. En het kan raar lopen. Nou, graag gedaan. En, uh, uh, Pascal, bedankt voor het jureren. Het nummer heet Classical Guest Mason Williams. Tot volgende week. Rut, jij ook nog bedankt, hè? Doei! Waarvoor? Weet ik niet. Maar ja, moet maar, hè.